Van u. Goedemorgen, ik ben Dioke Teertzij. Dit is het nieuws van NOS op 3. München is vandaag één grote regenboogstad. Vanavond wordt daar de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije gespeeld. In Hongarije is een anti-homo-wet ingevoerd. En als statement daartegen worden straks allerlei belangrijke gebouwen verlicht... in de kleuren van de regenboog. De gemeenteraad wilde dat het stadion zelf die kleuren zou krijgen. Dat mocht niet van de Europese Voetbalbond. Dat is hartstikke jammer, vindt de burgemeester. Dat die UEFA ons hier in München verbietet. Een zeichen voor weltoffenheid, voor tolerant, voor respect en voor solidariteit, den vielen mensen in de LGBTIQ community abzugeben. te geben. Omdat het bij het stadion in München niet doorgaat, worden de stadion in een paar andere Duitse steden, zoals Berlijn, Frankfurt, wel in regenboogkleuren verlicht. Alle kinderen die door de toeslagenaffaire zijn opgegroeid in armoede... en te maken kregen met problemen in hun gezin, krijgen een schadevergoeding. Het gaat om ongeveer 1500 tot 7500 euro, afhankelijk van hoe oud ze zijn. In totaal gaat het om ongeveer 70.000 kinderen en jongeren. Zij krijgen ook mentale hulp. De gemeenteraad van Groningen wil dat de stad iets doet tegen een ondernemer die een journalist intimideert. De journalist schrijft over huisjes, melkers en verhuurders en is al een paar keer lastiggevallen. Het adres van de journalist werd online gezet en de dochter van de ondernemer kwam naar zijn huis en filmde de boel. Ga je binnenkort met een bootje het water op, dan is de kans groot dat je Rijkswaterstaat tegenkomt. Deze zomer wordt er streng gecontroleerd. De Rijkswaterstaat zegt tegen het AD dat mensen de vaarregels vaak niet goed volgen. Vaak is watersport heel gezellig, maar we hebben ook de laatste tijd wel wat incidenten. Wat voor soort incidenten? Waar heeft u het meeste last van? Of waar hebben de recreanten het meeste last van? Wat het meeste last we hebben is eigenlijk de, de aanvaringen. Maar ook de overlast die ze voor elkaar veroorzaken door golfslag. Ook Sjeze mensen geregeld veel te hard over het water. En er worden mensen gepakt zonder vaarbewijs. Zij moeten een boete aftikken van 550 euro. Het weer de dag begin bewolkt. Vanmiddag wat vaker zon blijft wel droog en het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Na balada a galera de stad. Na de e passou a menina mais linda stad. coragem e comecei a falar nossa, nossa assim você me mata ai Na de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 Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Ai, ai, ai, que delícia hein, ai, se eu te pego. Zet je radio in het zand. Dit is de Zandvoort. Zandvoort.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 it was for de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 8,8 miljard euro aan vlees, meldt het CBS. Daarmee is Nederland de grootste vleesexporteur van de EU. Vanaf vandaag kunnen volwassenen een afspraak maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. De GGD's hebben daarvoor een speciaal telefoonnummer ingesteld. De afgelopen maanden was het prikken wat de pot schaft, maar nu kunnen mensen dus zelf voor Janssen kiezen. Artsen zonder grenzen stopt met zijn activiteiten in twee detentiecentra in Libië. Die centra zijn volgens de organisatie overvol en mensen die er worden vastgehouden zijn mishandeld door bewakers. Artsen zonder grenzen vreest ook voor de veiligheid van de eigen medewerkers. Het weer bewolkt maar droog vanmiddag is het 17 tot 21 graden. the rights. How bizarre. How bizarre.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 als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant en zo overzien. Kom naar de start, zwembad of richting.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 Wierdes bailar conmigo? Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, dat je ontspant zo hoog zijn. Over naar start, zwembad, over richting het strand, Overal in Nederland, is die zomermaai.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 in de avond gaan we verder, een feest is bij je ziektes. Dus alle papies knallen alle mamies, bouncing op de beat. En in de avond gaan we verder, een feest is bij je ziektes. Dus alle papies knallen alle mamies, iedereen geniet. Als het dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, Zorg dat je ontspant kan zo over zijn, maar uit de straat, zwembad, overrichting het strand, overal in Nederland, hier is die zomerwijs de lange hete zomer van ZFM ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. 106. ZFM 106.9 FM I I broken dreams won't all of her and they can't control, believers, let's raise a toast, enjoy the show, yeah, believe. For the sun but i'm scared of heights. So you and me go falling through the dark. No, no, so no. me to be someone that I like. Instead of being someone in their right, eyes, So